Bij een houtveredelingsbedrijf in Arnhem zijn drie werknemers gisteren gewond geraakt door een bijtend zuur. Ze kregen liters azijnzuur over zich heen toen ze een leiding aan het repareren waren. Het chemische middel wordt gebruikt om hout te veredelen. De drie werknemers hadden beschermende kleding aan, maar kregen toch azijnzuur in hun gezicht en op hun benen. Volgens de Arnhemse brandweer reageerde het drietal verstandig door meteen onder de douche te gaan. Ze werden daarna naar het ziekenhuis gebracht.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 We laveren langs kwijtgeraakte reportages, verloren gewaande programma's... en afgestofte parels uit schatkist en prullenbak. Lange reportages, freaky items, open deuren en verrassingen. Alles komt werkelijk aan bod. U bent weer bij woord. De hele nacht lang dwalen we door de afgelopen eeuw. Daarover straks meer. We beginnen nu ietsje minder lang geleden, namelijk in deze eeuw. Ik heb vijf interviewfragmenten met Max Koonstam bij elkaar gezocht. De historicus en diplomaat werd geboren in 1914... en was de jongste zoon van Philip Koonstam en Anne Koonstam-Kessler. Zelf werd hij vader van vijf kinderen... onder wie voormalig politicus voor D66 Jacob Koonstam. Max Koonstam werd bekend als de secretaris van koningin Wilhelmine... dat deed hij gedurende drie jaar, direct na de oorlog. En hij was bekend als groot pleitbezorger van Europese samenwerking... en een groot voorstander van een Verenigde Staten van Europa... Hij overleed op de datum van vandaag, 20 oktober in 2010... op de gezegende leeftijd van 96 jaar. We beginnen deze aflevering van Woord met een gesprek uit 2001... toen het boekje Nog is er geen oorlog... briefwisseling tussen Max en Filip Koonstam, 1938-1939, verscheen. Ja, meneer Koonstam, daar zitten we dan, in uw huis in de Ardennen... prachtig weer, met uitzicht op het huis van het paleisje, het bijhuisje van het Belgisch Koninklijk Huis, en voor ons ligt een prachtig boekje. Als ik het goed heb, staat u zelf op de kaft, of beter gezegd... we zien u zitten als een jonge dandy in een open wagen... handschoentjes aan, een beetje chic zou ik zeggen, maar ook vooral sportief. Het boekje wat voor ons ligt, bevat vooral brieven. Brieven die u schreef als 24-jarige jonge man aan uw vader en moeder vanuit Amerika. En brieven die uw vader terugschreef. In de inleiding schrijft de bekende Nederlandse volksjournalist Geert Mak... dat deze brieven een kleine, onverwachte gouden vondst zijn. Toen maar. Maar het is wel waar. De titel van het boekje luidt... Nog is er geen oorlog, naar een zin uit een brief van u. Weet u nog wanneer u die zin schreef en welke zin daarop volgde? Nee. Gedurende die hele reis was de dreiging van die oorlog aanwezig... meer dan aanwezig... Um, wanneer ik precies dit geschreven heb... ik denk haast uh, in het voorjaar van 1939... en misschien direct na de inval van Italië in Albanië. Ja. U zit heel dichtbij. U schrijft het op 6 april 1939. U schrijft dan inderdaad letterlijk... nog is er geen oorlog, maar de kansen voor vrede schijnen vrijwel niet heel. Maar laten we het maar simpel houden en beginnen bij het begin... U was 24, nog een student. Wat ging u eigenlijk doen in Amerika? Wel, de droom van elke historicus of historica... is dat je in het vel kan kruipen van een andere tijd. En ik kreeg de indruk dat Amerika anders genoeg was... en in dezelfde tijd leefde om het mogelijk te maken... daar in de huid van verwanten, maar toch andere beschaving te kruipen. U komt dan op 25 oktober aan in New York op het, uh, met het vliegtuig. Nee, pardon. Die waren er toen nog niet. Met een boot. Ja, ik heb... Uh, u kunt het zelfs in mijn brieven zien. Ik schrijf, ik moet nou snel deze brief beëindigen... want anders mis ik de Queen Mary voor de brief. Ik heb in dat bijna negen maanden of zo dat ik er was... niet één keer getelefoneerd met mijn ouders. Daar dacht je niet aan. Beschreven, maar je telefoneerde niet. En ik schreef op de boot, ik heb zelfs een brief... waarin ik zeg, dit gaat, deze brief... helaas gaat hij met een Duitse boot. Ik verontschuldig me ervoor, maar er is op het ogenblik geen andere. De Twin Towers, die er nu niet meer staan sinds 11 september... stonden er toen nog niet, maar u was, u was erg onder de indruk van die ja. stad, schrijft u. Het binnenvaren van New York, wat je tegenwoordig uh, alleen maar kan doen... als je een pontje neemt vanuit New York zelf. Maar als je op zo'n... Uh, oceaanboot die haven binnenvoer, zoals dat toen gebeurde... dan was het een, een schitterend tafereel wat je voor je zag. En natuurlijk een tafereel... we zijn tegenwoordig gewend uh, met, aan plaatjes, of het nou Hongkong is... of Shanghai of, of Buenos Aires, uh, die skyscrapers te zien. Maar die waren er in Europa niet. Dus je zag iets wat je wel op een plaatje en op foto's wel eens gezien had... maar dat toch ongelooflijk indrukwekkend was. Dus het was een avond... En dus al die verlichte vensters die je zag. Dus inderdaad, grote schoonheid. En ik beschrijf trouwens een beetje later... dat ik op het Empire State Building naar beneden kijk... en dat ik uh, tranen in mijn ogen krijg van de schoonheid van dat trafeeuw. En uh, in een van de brieven van mijn vader schrijft hij ook... dat hij merkwaardig vond dat hij eigenlijk nooit uh, gedacht had... aan de schoonheid van New York. Ja, hij schrijft letterlijk... Het was de eerste keer dat ik u zo op de schoonheidsindrukken... den nadruk zag leggen. Ja, en dat schrijft ja. hij naar aanleiding van die brieven dat die is. u aan hem schrijft. En dan uw verblijf in Washington. Uw eerste weken in Amerika is wat we tegenwoordig... geloof ik, een cultuurschok noemen, toch wel een beetje. Want, ik citeer, in de brief van 7 november 1938 schrijft u... Waar is Europa? Waar is ergens iets bekend? Dit, Amerika, kan ook Mars zijn... Wat hier gebeurt is onbeschrijfelijk belangrijk en onbegrijpelijk nieuw. Maar op 7 november in diezelfde brief schrijft u ook, en ik wil u vragen dit even voor te lezen. Ja, als u eens twee minuten deze harde op. We moeten dit gesprek even onderbreken voor een spookrijder. Rijdt u op de A325 van Nijmegen naar Arnhem... dan komt u tussen Lent en Elst een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A325 van Nijmegen naar Arnhem... dan komt u tussen Lent en Elst een spookrijder tegemoet. Ja, als nu eens twee minuten deze harde, onbeschaafde bekken dichtbleven... Ik gaf tien jaar van mijn leven als ik jullie radio-toestellen... ijskasten, auto's, liften en drugstores op een hoop kan gooien en in de brand steken. Als nu één van dit Amerikaans tuig nog eenmaal het woord standard of living gebruikt... doe ik iets heel ergs. En aan de ja. ene kant die, die uh, verbazing, die, die uh, liefde voor Amerika... En het ontzag. En aan de andere kant die, die lichte afkeer. Waar, waar komt dat nou vandaan? Is dat een beetje de, de, de Europeaan die eigenlijk ergens zich blijft verbazen en ook geen bliksem van het land begrijpt? Um, nou ja, je had dus de twee kanten. Um, aan de ene kant, en dat is, kan ik niet genoeg onderstrepen, die dertiger jaren in Europa waren afschuwelijke jaren voor degene die met open ogen uh, het bekeken. En zeker aan het eind van die, laten we zeggen, de twee laatste helft vanaf, nou ja, toen dus steeds meer duidelijk werd dat Hitler eh, een van de grootste terroristen was die de wereld ooit eh, heeft meegemaakt. En Nederland is een neutraliteitspolitiek die begrijpelijk was. Maar er was dus angst. We zaten als, als konijntjes in het in de schijnwerpen van de stroper te wachten tot hij ons killen zou. En dan kwam je in Amerika, waar dat allemaal ver weg was... en wat een, een, een nieuwe wereld aan het opbouwen was. Met een ongelofelijke inzet en met een ongelofelijke energie. Maar tegelijkertijd als nou ja meer, meer culturele Europeaan... miste je ook een aantal dingen. Maar weet u wat u, wat u nou zegt? Hè? We zaten als konijntjes in het licht te wachten tot de stropen kwamen. Dus het lijkt nu toch ook een beetje omgekeerd. Hè? Ik bedoel, de situatie nu na 11 september... Lijkt heel Amerika een beetje dat gevoel te hebben. Is dat een beetje wat er gaande is? Hoe voelt u dat? Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is natuurlijk uh, uh, voor Amerika een ongelooflijke psychologische schok. Dat ze altijd gedacht hebben dat ze, dat ze ongenaakbaar waren... en volledig veilig tussen die twee oceanen. Dat ze dus wel in een oorlog betrokken konden worden... als zij dat wilden en besloten, maar dat er nog nooit... Uh, nadat in 1812, dat is lang geleden... de Engelsen een keer het Witte Huis afgebrand hebben in Washington... nooit meer zelf ergens ook maar zich aangevallen voelden. Pardon, de Engelsen hebben in 1812 in het Witte Huis afgebrand? Vertelt u eens? Er is een Engels-Amerikaanse oorlog geweest... nog nadat Amerika tot stand gekomen is als zelfstandige staat. En toen zijn ze doorgedrongen, de Engelsen, tot het Witte Huis? Ja. U bent vrij vroeg naar het zuiden gegaan... Ja. en daar geschrokken van dat Amerika wat u eigenlijk niet kende... Ja, um, ik ben in het zuiden geweest en later, uh, dus terugkerend naar New York... en uh, kerstvakantie onder andere in een Amerikaanse familie. Um, en uh, heb dus meer langzamerhand contacten gekregen met, met families, met mensen, met mensen en met kinderen ook... En daar uh, uh, uh, heb ik iets ontdekt dat toen in Europa nog uh, volstrekt onbekend was. Tegenwoordig misschien iets bekender. En als u wil, kan ik dat stukje... Ik uh, vind uh, dat u dat, u dat u graag... De kinderen zijn volslagen onbeschrijfelijk. Dit is in alle ernst Amerika's staatsvrijhend nummer 1... Progressive Education. Je kunt je de heksenketel tirannie en guerrillaoorlog niet erg genoeg voorstellen... Als schuwe, barme schaduwen laveren de volwassenen... door de huizen waar de almachtig kinderdictatoren leven. Kinderen van drie jaar leggen volstrekt beslag op de radio. Als ze vijf jaar zijn, wijskrekken ze door de telefoon met hun vriendjes. En als de oudste zeven of acht is, legt hij of zij beslag op de auto. Vader kan lopen of een tweede kopen. Brullend en vechtend met deuren smijtend of ze openlatend... Jagen ze als een kudde olifanten door de huizen. Meestal hebben ze revolvers en je mag blij zijn... als ze met een soort rubberpijltje schieten... want dat doet minder pijn dan met lode kogeltjes. Gelukkig ben je als je geleerd hebt op de grond te zitten... want hun zijn de stoelen. Zo de kranten, de boeken en de magazines. Maar het moet gezegd worden... soms je kinderen genade betonen... en ouders wat eten toegooien of toestaan. Shirley Temple tempel te zien wanneer ze zelf hun fellow gangsters gaan bekijken. Ja, ja ik, ik, uh, het schaamrood stijgt mij enigszins licht naar de kaken... want het is alsof ik een uh, samenvatting hoor... van of u een weekje in mijn gezin hebt rondgelopen. Dat ja, is ook een beetje het verhaal natuurlijk... dat anders wat dat Amerika het voorland van Europa is. Ja. Hè? Dat wat daar gebeurt, hier vijftig jaar later uh, ook gebeurt. Absoluut, zeker, ja. zeker. Ja. Was dat nou een verschil bij uw vader en u... want jullie correspondeerden heel veel over die oorlog. Die naam Chamberlain valt heel vaak. En u schrijft zelfs een paar keer, minstens één keer... maar ik geloof twee keer van... vader moet nou eens ophouden Chamberlain te verdedigen. Dus Chamberlain is de man die het akkoord van München sloten. Dus u deed Duitsland aan uh, Tsjechoslowakije als waarde afnam... en dat opofferde voor de, de wereldvrede te handhaven. Was dat nou een verschil van inzicht tussen jullie? Of hoe, hoe, hoe, hoe zat dat? Er waren twee dingen... Eén, dat er, uh, München voor mij uh, verraad was. Het ergste verraad wat je je maar bedenken kon. Uh, het, het, uh, uh, en dat mijn vader, en ik dacht toen mede, uh, omdat hij dus de Eerste Wereldoorlog al meegemaakt had en dat voor hem het idee van nog eens een oorlog onacceptabel was, dat het daarom was dat hij dat München goed vond. Later in onze briefwisseling blijkt heel duidelijk dat hij, geloof ik, voor redenen waarin hij gelijk had... zei, Engeland is nog niet klaar. Het is nog niet klaar wat de wapens betreft... maar het is ook de bevolking is nog niet overtuigd... dat met deze man Hitler geen vergelijk mogelijk is. Ik vond het na München dat Nederland dat vlachten en, en eh, vrede voor onze tijd van Chamberlain... terugkomend met de paraplu, dat vond ik verschrikkelijk. Mm. En dat is een van de weinige keren dat ik... Dus in mijn denkwereld, want ik heb ontzettend veel... mijn denkwereld is ontzaggelijk beïnvloed door mijn, de omgang met mijn vader... Dat, er, dat, dat we radicaal anders over wat gebeurd was dachten. Dat is één kant. De andere kant was dat ik zei dat Amerika dat nu... met zichzelf zo, zo fantastisch bezig is... en uh, uh, uh, moet zich niet laten afleiden door wat er in de rest van de wereld gebeurt... En daarop antwoordt mijn vader iets heel wijs, iets heel bijzonders, vind ik. Hij zegt, dat is niet waar. Amerika is medeschuldig aan de situatie. Want ze zijn in die Wereldoorlog één betrokken geraakt. En als dat niet gebeurd was, zegt hij... dan zou er waarschijnlijk een remisevrede tot stand gekomen zijn. Dan zouden we de Hohenzollerns, die we niet bewonderen... maar die wel heel veel minder erg waren dan Hitler, eh, gehouden hebben... En het, on, het enorme minderwaardigheidscomplex dat Duitsland... door die nederlaag en het, het keizerrijk weg enzovoort enzovoort gehad heeft... zou het niet zo erg had, gehad hebben. En Amerika heeft dus aan de ene kant geholpen dat die oorlog te winnen... en in een totale overwinning eindigde. En aan de andere kant zijn ze weggelopen toen het erom ging... nu werkelijk die 14 punten van Wilson die hij voorgesteld had, tot werkelijkheid te brengen... de Volkenbond op te richten, waar ze niet aan toe toegetreden toe zijn. Ja, iets wat dan opvalt in jullie correspondentie... dat uw vader en u die zijn er allebei van overtuigd dat die oorlog er komt. En dan heb ik de indruk dat uw vader ook vindt... niet alleen dat die oorlog onvermijdelijk is... maar dat hij er ook moet komen om het nazisme... met wortel en tak uit te roeien. Ja. Uh... Dat is nogal wat, want de meeste mensen dachten... als het komt, dan zijn we verloren. Dus... dus... Waarom, hoe komt dat? Hoe zit dat? Een passage uit die brieven, heel, ook achteraf nog altijd van mijn vader, heel indrukwekkend. Roosevelt heeft vrij vroeg in 1939 heel duidelijk gemaakt hoe uh, uh, afgrijselijk hij als president van de Verenigde Staten het nationaal socialisme vond en het bewind van, van Hitler. En daar zegt mijn vader: Dit betekent dat Amerika tenslotte aan onze kant zal staan. Dat betekent niet dat er geen oorlog komt. Het betekent ook niet dat wij als klein land niet onder de voet gelopen kunnen worden. Maar het betekent dat het gevaar van de wereldheerschappij van deze man... voorgoed voorbij is. En dat vind ik buitengewoon ver gezien. Dan schrijven we 1939. Hè? 1939, ja. ja. ja. 1939, ja, en goed gezien van Philip Koonstam, vader van Max Koonstam. Dit gesprek vond plaats in 2001, dus die spookrijder die zal daar al lang niet meer zijn. Een andere aanleiding om met de heer Koonstam in 2001 in conclave te gaan... was het verschijnen van een heel ander boek... namelijk het tweede deel van de biografie Wilhelmina van Kees Vasseur. Zoals eerder gezegd was Max van 1945 tot 1948... particulier secretaris van koningin Wilhelmina... Programmamaker Jos Palm toch naar Brussel. Maar doet zijn bandrecorder het wel? Nou, daar zitten we dan, meneer Koonstam. Dat is helemaal niet. Hij doet het wel. Oh, hij doet het wel. Ja, oh, mooi ja. Daar zitten we dan. Ik uh, zit hier in uw Brusselse werkkamer of huiskamer. Beide. <laughs> en uh, ja, ik heb voor u natuurlijk het boek meegebracht, het boek van Kees van Willemina, de deel 2 van de biografie. Dat vind ik heel, heel fijn. Want ik heb het eerste deel met ongelooflijk veel plezier gelezen. En ben natuurlijk buitengewoon benieuwd naar het tweede deel... waar ik tenminste een stukje van op een bepaalde manier heb meegemaakt. Ja. Op een beperkte manier, maar wel toch heb meegemaakt. Ja, want, want u was particulier secretaris van de koningin. Ja. Daar gaan we dadelijk op terugkomen. Maar ik zou zeggen, pakt u het even uit. Heel graag. Oh, dat is een kolossaal boek. Een prachtige titel, krijgshaftig in een formeloos jas. Maar vertelt u eens, hoe, hoe gaat zoiets? Hoe wordt je particulier secretaris? Maar u wou wat zeggen. Ik wou wat zeggen, omdat we toen... Toen, toen mijn man dus gehaald werd om naar Anderwien te gaan... waar de koningin hem dus voor vraagt om zijn particulier secretaris te worden... toen was ik het natuurlijk ook vreselijk graag ook mee. En het was een ontzettende aardige chauffeur die ons kwam halen. Dus ik vroeg, mag ik ook mee? En toen hadden we net ons... Ik weet niet of u dat nog herinnert. U weet het, het, het nou, zelf niet. Ja, nu weer. schat u mij echt iets te oud in. Ja, ja, <laughs> nee, maar we hadden net ons Zweedse witte broodje gekregen. Dus mm. dat heb ik dus onder mijn arm in de, in de auto meegenomen. Nee, aan de maar was ik bang dat u daar niks zou krijgen. Ja, nee... Ik, het idee, het, idee, het idee dat je zo'n broodje achterliet, dat kwam niet bij op. Ik, ik wil even terug naar die uitverkiezing, zo noem ik het maar even. Want waar had u dat nou aan te danken? Fazeur schrijft op pagina 497... de uitverkiezing van haar andere particuliere secretarissen... Max Koonstam, die tot 1948 bleef, en de in 1953 aangestelde Thijs Boy... vond eveneens plaats op grond van hun verzetsverleden. En ze hadden hun jeugd mee. Ja, dat vooral. Uh, in de eerste plaats moet ik zeggen dat dus mijn collega... in het particulier secretariaat Jeanette Geldens was al benoemd. Die was er al. En die uh, had gevangen gezeten omdat zij was, ze was ouder dan ik... en werkte, dus al voor de, uh, werkte gedurende de oorlog uh, als po uh, politie uh, in, in Nimwegen... En zij heeft geweigerd om het bevel van uh, Joodse gezinnen op te halen... aan haar uh, ondergeschikte politieambt naar de deur te geven. Daar is ze voor gevangen gezet. Um, en was zich ervan bewust dat dat uh, het einde kon zijn. Uh, ze is vrijgekomen door wonderen, wonderen gebeuren. En uh, meestal ook geen rationaliteit was in het optreden van de bezetter. Of dit soort dingen. Um, maar die was er dus, dat, dat in de eerste plaats. Nu, wat mezelf betreft, uh, weet ik het niet. Het is allemaal gericht op, op de toekomst. Je, je, je, vroeg, je vroeg niet veel. Um, maar ik ben er eigenlijk wel zeker van, maar dat is dus toch een gissing: dat Schermerhorn, die mij had leren kennen. en die de eerste was die het contact had met de koningin en bezig was een regering te vormen. Uh, dat de koningin hem gevraagd heeft: ik zoek naar iemand. en die iemand. Dat was ook duidelijk, ik weet niet eens of ze het heeft hoeven te zeggen. Die komt dus uit het noorden. Ik heb een vrouw en een katholieke vrouw uit het zuiden. Ik wil uit het noorden iemand hebben die eerder van Protestantse huizen is. En ik wil een jong mens. Kent u iemand? En ik denk dat, dat, denk ik, dat het zo gegaan is. Wat, uh, wat ik elders tegenkwam, en dat gaat een beetje over die, uh, die houding van haar, wie niet, uh, wie niet goed was, is slecht, is dat verhaal over als ze in Den Haag. Ja. Ja, vertelt u het maar, hè? u weet al wat ik bedoel. Ja, uh, nog eens. Uh, um, ik moet vooruit zeggen, dus ik weet absoluut niet of wat er gebeurde terecht was. Maar ik weet wel dat het gebeurd is. In de eerste plaats was het paleis het einde dat was voor haar het ergste wat er, wat er bestond. Um, ik je misschien straks nog even vertellen van die brand in het Nuld-Einde. Ja. <laughs> maar. Um, uh, en bovendien was het toen, uh, voor het afgebrand is, uh, was het. Uh, ontzettend lelijk verbouwd. Dus we kwamen binnen in een soort kamertje... en daar stond dus het gemeentebestuur van Den Haag. En daar heeft ze dus uh, luid uh, handschuddend aan de eerste gevraagd... En welke uh, gevangenis heeft u gezeten? En uh, je kunt best heel behoorlijk geweest zijn... maar niet noodzakelijkerwijs gevangen geweest... maar uh, uh, in ieder geval was er geen antwoord op, geen bevestigend antwoord op te geven. En dat ging het rijtje langs. En ja, dat, dat... Ze ging iedereen af. Ja. Ja. Die vernieuwing, daar nog even op terugkomend. Ja. Uh, ze heeft zich er dus uiteindelijk bij neer moeten leggen... dat dat nieuwe Nederland van, van een nieuwe grote progressieve... Uh, algemene, uh, ja, wat het ook zijn mag, volkspartijen... Je, je, je kunt, wat nou precies haar voor ogen stond, is eigenlijk ook niemand duidelijk. Maar dat is dus niet gelukt. En zij moest weer terug... Die constitutionele monarchie in. Want in Engeland zat ze daar eigenlijk was ja, was relatief die vrij. Alleen die ja, ministers, ja. Dat, maar die noemden ze voortdurend het stelletje en daar trok ze zich niet zoveel vandaan. Ze moest weer terug dat gok in. En hoeveel moeite had ze daar nou mee? Vertelt u eens. Ze heeft me natuurlijk nooit gezegd: uh, uh, zie je wel dat ik de gouden kooi weer in stap uh, of zoiets. Ook nooit gezegd: uh, een heel enkele keer was er. Uh, uh, kon je merken dat er een bepaalde minister was... die er niet aan stond. Uh, dat ging dan... Uh, die vreselijke man, hoe heet hij ook weer? Nou, dan dan ja. Hoe heette hij ook alweer? Ja. Hoe heet hij dan ook e alweer? E ja. nou, uh, ik hou aan... Hoe heet hij ook weer? Nou, eentje dan. Ja. Ja. En anderen, waar ze uh, buitengewoon op gesteld was. Uh, Manshold bijvoorbeeld. Daar hebben we mee gepiknikd... In, in, in de Wieringermeer. En... Uh, die moest absoluut mee naar een plechtigheid in Den Helder, wat een, een, een, een oorlogsmonument was dat onthuld moest worden. En daar hoorde Mansot helemaal niet thuis, daar hoorde zijn collega De Boy, die uh, uh, niet bijzonder in de gaten stond. En Manselt heeft het onmogelijker gedaan... om te proberen er onderuit te komen. Ik was daar toevallig bij. Maar ik heb alleen maar een Colbertje aan. En dan is er dan moet je in een zaket lopen. En toen zei ik alleen, die zaketten die moeten ook toch weg. En, en u moet mee. Maar u zegt, ik heb er niet echt veel van gemerkt. Maar u bent er zeker van dat het haar, ja, dat het haar moeite kost? Ja. ja, kijk, wat ik dus... Um, en dat zijn om zo te zeggen, de andere kant van de munt... Um, wat ik uh, heel erg gemerkt heb... is toch de eenzaamheid. Um, en dan kan ik u ook... Uh, nou ja, dingen... Ik, ik herinner me... Het uh, zal ik het ook nooit vergeten. Uh, ik weet niet meer wanneer het was. 46, begin 47, ik weet het niet. Het was in Amsterdam. En uh, waar woonde op het paleis... Um, en um, ik, uh, de, de dame du palais, mevrouw de Beaufort, een schat van een vrouw... Um, was uh, niet aanwezig om de een of andere reden. En de koningin wou, wou ergens iets gaan kopen. Ik weet ook niet eens meer wat. En, en ik, werd dus, uh, ik was, was aanwezig en ik moest de koningin dus begeleiden. En uh, we gingen de achteruitgang van het paleis uit... Dus dat is de, de, de, de, de, de Nieuwe Zijsverburg-kant. Mm -hmm. En uh, bij het uitgaan... en het was nog lang niet het verkeer van nu... dat was 46 of 47... zei de koningin tegen me... u moet mijn arm geven en als ik stil moet staan... u moet ik maar een flinke ruk geven. U moet niet vergeten, ik ben nog nooit alleen in de drukke straat overgestoken. Ik heb nog moeite om dat met droge ogen te zeggen. Want het is iets ongelooflijks. Huh? Wat dat betekent aan... Uh, in wezen. Ja, nou, de dat, aantasting dat. van een persoonlijkheid, uh, die, da die daarin schuilt. En ook gewoon om, om, om dat beeld, wat uh, toch in de verhouding dan ook een grote rol gaat spelen, omdat er. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, dat roept ook gevoelens bij iemand op, niet? Gevoelens van waardering en van. Achting, uh, ja, van, uh, ja, het woord liefde is een groot woord... maar toch uh, uh, uh, uh, meer dan uh, alleen maar ontzag of zoiets. Uh, we hadden een, een diner gehad op het paleis. Uh, ik geloof dat het, als ik me niet vergis, maar ik kan me vergissen... in de Van Spijkzaal. Dat is een van die zijzalen, van de grote zaal. Helemaal geen... Uh, en met uh, de burgemeester Dajie en zijn vrouw. Het was een hele genoeglijke, hele plezierige, ontspannen avond. En de koningin liet me na zo zoiets dan wel eens bij zich komen... en vroeg dan, uh, hoe, hoe, vind, hoe, hoe was het? Hoe is het geweest? En ik zei, uh, majester, het, het vond het was een hele plezierige, ontspannen avond. En toen zei ze boos... Ik kon als kon zo zoveel geleden had in die zaal als ik, zou ik dat nooit hebben durven zeggen. Dat had niks te maken met die avond. Maar dat was dus ineens al die jaren. De, al die jaren. Ja, die jaren. Ja, ja, ja, ja. En wat ik ook interessant vind, uh, uh, iedereen in Nederland, of uh, iedereen weet uh, dat Prins Hendrik, ja. <laughs> dat daar moeilijkheden geweest zijn. Hij maar heeft, ze heeft een naam. De, heeft een ja. naam. Maar ze heeft me een paar maal uh, uh, volstrekt, zonder dat er een zeggen, reden of aanleiding voor was, gezegd: Mijn man zei altijd, of mijn man deed altijd. Dat heeft me altijd getroffen. Dus, uh, naar mijn mening, dat, dat was genoeg om mij te zeggen: er is geen sprake van dat er niet ook warmte geweest is, of was, of bleef. Dus ja, het, in de uh, manier waarop zij over hem ja, praten. Ja, ja. Ja, ja. En. Uh, dan treedt zij af. houdt u er ook mee op. En hebt u dan nadien nog contact met uh, ja. Wilhelmina en het Koningshuis? Het ja. is dus heel merkwaardig. Als u... Het werk met de koningin ging ten dele in wat je noemt bloknood. Dus ik stuurde vragen in, getikte vragen... en die kwamen terug met de handtekening van de koningin eronder. Uh, je moet dit niet doen of dus je moet dat doen. Of doe dat anders of doe het zus, Of doe het zo. Je bent het eens of je bent het niet eens. Alles heel formeel. Uh, terwijl de omgang een andere toon had. En uh, na, uh, na die drie jaar... Uh, is de koningin nog ontzettend uh, lief en hartelijk voor, voor ons gezin geweest. Uh, voor mevrouw en onze kinderen. Uh, ik heb daar nog een paar kerstkaarten liggen. Ja, ja, laat u eens zien. Een uh, mapje staat op 1958. Een ja, oud, een beetje vergeeld mapje eens, inmiddels. 1958, wat, wat, toen was ik ja, dus al vo Vochtplekken? En dan komt er dus oh, nog een, een hele hartelijke... Uh, u allen wens ik een heel gelukkig nieuwjaar. En dank u voor uw brieven en vriendelijke wensen. Uh, ik verheug me dat Jan, Kla Jan Klaassen u genoegen doet. En ze had toen een poppenhuis ja. gegeven aan de kinderen... met een Jan Klaassen pop. Jongen, jongen, jongen. Ja. Ik, uh, Is er iets wat u zegt nou, dat wil ik nog even vertellen? Ja. Uh, <laughs> Uh, ook, in Gaat het rustig zitten, hoor. ook in Amsterdam op een goed moment, uh, in een koude winter... Uh, zegt de koningin, ik wil ijszeilen. Oh ja, ja. <laughs> en we zeggen, koningin, in meerdere van mantels gewikkeld... Uh, uh, naar, wat was het, uh, Volendam, of ik, maar in ieder geval zijn we met een, ijs, met een ijszeiler naar... naar naar Marken gezeild. En een uh, koude, heldere, prachtige dag. Uh, en het gaat met een grote snelheid, dat ijszeilen. Maar je kunt als je je kop boven... boven je moet dicht je, je je moet in want... die boten. Want... Ik heb er geen verstand van. Ja, nee, wij, wij ook niet, we wisten het niet. Maar... Want het is oh, ijskoude wind krijg je dus een... 60 om... kilometer snelheid in een open... In een open uh, Boot. Maar zij is dan in de zestig en zegt, ik wil. Ja, ja. En, en u moest mee. Ja, maar ik het natuurlijk ook prachtig, enig. En, en, en ik geloof, ze had het liefst elke dag gedaan. Ja. Nee, dat soort dingen... Dat, dat, dat was het Russische bloed? Ja. ja, ja, was toch de... Um, ja... De, die, um, ik heb dikwijls... Het woord is misschien moeilijk, maar... Het, het is een vierkante persoon. Er ja, was, was ook... Er um, was nooit... Uh, uh, hoe zou ik zeggen. intriges waren er nooit bij. Je wist precies. Uh, waar je aan toe was. Met ja, nee, ja. nee. En, uh, ik wil uh, toch nog. Nee, maar één ding alles wat u zegt, zegt dat wil ik graag horen. Omdat dat het voor mij toch. voor mij ook heel bijzonder is. Koningin heeft. met nog. Uh, een paar maanden voor het einde. bij haar laten komen op het LO. Mm. Ja. Mm -hmm. En dat was zonder dat het uitgesproken werd. heel duidelijk afscheid nemen. En ja, we praten een beetje. Over vroeger natuurlijk, en op het moment zei ik ook zoiets van... Uh, maar uh, toen was het dus prinses. en prinses, uh, was u niet bang voor die jonge mensen die daar plotseling... Ik heb daar op, op mijn dertigste van toeten nog blazend weten... moest je de intocht van de Canadese troepen in Amsterdam mee organiseren. Bon zei, was u niet bang voor die, voor die, voor die jonge mensen... Toen kreeg ze een beetje schalkschot. Of ik zei, ik ben niet zo baas voor die ouwe. Dat zei Wilhelmina. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik wilde eindigen met dat gedicht van uh, Ida Gerhard. U je doe... nog even terug, uh, dat... Nou, ik, ik denk het is mooi als we het misschien even voorlezen. Wil je dat doen, mevrouw even Constant. Voorlezen. Het gedicht oh. van uh, Ida Gerhard, wat zij heeft uh, geschreven in 1968 bij de onthulling van het standbeeld van Wilhelmina in 1968 in Utrecht. Hier begint het en daar eindigt het. Nee, ik, ben, ik ben zo bang dat ik een beetje ga huilen. Ik ga van dit soort dingen altijd huilen. Nou, probeert u het toch maar. <laughs> Dan kan die man het overnemen. Maar... Ja. Daar staat zij, ongebroken en paraat. De landsmoeder die zij ons altijd was... Krijgshaftig in haar formeloze jas. Wij, willen mina zeer tegen de draad. Waag u binnen haar krachtveld op het gras. Gij zult een soevereine wil ontmoeten die u gedoogt en tegelijk weerstaat. Zij slaat u met een zwaarte in de voeten alsof ge tegen reizende tijd ingaat. Dat is een prachtig gedicht. Ja, met dat prachtige gedicht van Ida Gerhard. Sluiten we dit gesprek uit 2001 af. U luistert bij VPRO's Woord op Radio 1 naar een compilatie... van radiofragmenten met Max Koonstam, geboren in 1914... en overleden op 20 oktober 2010. We reizen verder in de tijd en komen terecht in 2008... wederom bij een aflevering van OVT. Dit keer naar aanleiding van het verschijnen van de biografie... van Max Koonstam. We gaan nu praten met Max Koonstam, die hier ook aan tafel zit. Hij is al 93 jaar oud. Hij wordt ook wel Mr. Europa genoemd vanwege zijn tomeloze inzet voor een verenigd Europa. Bovendien is hij ook nog eens historicus. Maar toch is dat niet de reden waarom we hem uitgenodigd hebben. Dat is namelijk het feit dat morgen zijn biografie verschijnt onder de titel De Eeuw van Max Koonstam. Met als ondertitel Leven en Werk van een Europeaan. Meneer Koonstam, goedemorgen, welkom. Uh, de periode waar wij het nu al in, in Europa over hebben... het begin van de Tweede Wereldoorlog. Leefde toen bij u al een Europees ideaal? Ja. Ik heb... Uh, tot mijn grote schrik... een uh, artikel gekregen... van een jonge student... Uh, over uh, dat in de Groene Amsterdam geschreven was. Uh, en ben, ik zeg dus tot mijn grote spijt tot de conclusie gekomen dat ik in de laatste 70 jaren niets nieuws geleerd heb. Want dat artikel, ik zou het bijna nu kunnen voorlezen... en zinnen eruit zijn op onze situatie bijna toepasbaar. Maar, maar meneer... Dat we zeggen, het centrum was dus simpel... Als we niet als vrije democratieën samenwerken, dan zijn we maar Ja, Al voor de Tweede Wereldoorlog had u het idee van een verenigd Europa ontdekt. Maar dat schreef u in De Groene? In de, dat schreef ik in De Groene als een kritiek op een boek... van een man die toen zeer bekend was, Strijd. Die een boek geschreven heeft, dat heette Union Now. En dat was het idee van alle democratieën zouden zich verenigen. En dat was volgens Strijd in 1938 de enige kans om de oorlog te voorkomen. Ja. Ik heb uw biografie al mogen lezen. Ik begrijp eruit dat uh, het idee voor een Verenigd Europa... dat u dat eigenlijk in de Verenigde Staten heeft opgepikt. De Verenigde Staten van Amerika als een soort voorbeeld... voor de Verenigde Staten van Europa? Dat is te sterk. Maar een ah. grote bewondering in ieder geval voor, voor de federale structuur... die er in Amerika tot stand was gekomen. Ehm... Um, uh, maar um, ja, dat is toch langzaam gegroeid. Je was toen toch geweldig bezig, vooral met het feit... Uh, er zijn nog wat brieven uitgegeven aan, aan mijn ouders uit die tijd. Uh, er is nog geen oorlog, maar je keek uit naar het ging gebeuren. Um, maar het was... Ik, ik denk niet dat ik het toen meteen in politieke vormen heb... heb omgezet voor na de oorlog. Uh, het, grote, het grote punt... Uh, wat, wat, wat een enorme indruk op me gemaakt heeft... is dat uh, wij waren... Ik, voor mijn gevoel... Uh, voor het gevoel van betrekkelijk kleine minderheid in, in Nederland... Uh, zaten als uh, konijnen te kijken in de lamp van de stroper. Je wist dat het ging komen, maar, maar bijvoorbeeld is er in 1938 of 1939 nog iemand... die een psychologisch beeld van Hitler geschreven heeft... dat zeer ongunstig voor Hitler uitkwam. Aangeklaagd en veroordeeld en een boete opgelegd... Mm -hmm. wegens het beledigen van een bevriend staatshoofd. Dat was 1938. Ja, zo zaten wij in Europa. Hoe anders zat men en in Amerika? In Amerika ja. was, het, was die neutraliteit natuurlijk nog heel sterk. Maar... Uh, de, het antwoord op de crisis was een antwoord. En een duidelijk antwoord. En een fantastische poging. Waar ze zei, we doen dit en we doen dat. En als het mis gaat, doen we wat anders. Maar wij lossen die crisis op. Uh, en hier zat men te wachten... Uh, of er misschien nog een cent op het uh, fietsplaatje afgetrokken zou worden. Uh, uh, en uh, Colijn zei... Uh, dat we nu wel in 1938 naar München dat we nu rustig konden gaan slapen. Gelukkig heeft mijn toen nog bij volstrekt onbekende schoonvader gezegd... nu ga ik hamsteren. Uh, <lacht> maar uh, dat verschil van afwachten wat er gebeuren zal... en we doen wat... Uh, uh, dat was enorm. Ja. Dat, dat maakt Amerika tot goed voorbeeld. Terwijl hier ja. het initiatief aan Hitler gelaten werd. Groot, ja. Kort samengevat gezien. Hier werd een volstrekt defensieve houding aangenomen. Um, uh, in elke opzicht. Ik, uh, ik weet van een vriend van me die commandant was van een um, kanonnenbatterij op de duinen. En die had het bevel om op elk vliegtuig waar dat ook vandaan kwam te schieten. Hij heeft er wel voor gezorgd dat er maar één kant uitgeschoten werd. Maar uh, dat was de opdracht. Ja, de oorlog zelf. In die Tweede Wereldoorlog uh, <lacht> komt u op een gegeven moment... Uh, in het Geiselaarskamp sint, sint, sint michel gestel terecht. Ja. Daar zit u tussen allemaal prominente Nederlanders. Daarvan is bekend, er is er van alles over verschenen... dat die al over de toekomst na de oorlog praten. De doorbraakgedachte is daar geboren. Uh, heeft dat... Heeft dat u ook inspiratie opgedaan voor uw Europese ideaal? Ja, uh, uh, misschien met een kleine omweg. Wat voor mij heel duidelijk was, en ik heb er ook toen een lang stuk over geschreven, uh, dat het na de oorlog ging op de plaats van Duitsland. En hoe zou je met Duitsland omgaan? En wat waren de mogelijkheden, wat waren de moeilijkheden. Uh, er was toen een boek, ben, vreselijk stond nu even de naam, Vergeten. Um, waar, die een boek geschreven heeft over de interimperiode. En laat zien hoe die economische belangen speelden en uh, in zekere zin een bijna verdediging van de, de, de Duitse. in ieder geval duidelijk maken dat de Duitse positie een, een ontzettend moeilijke positie was. een vast onmogelijke positie was. Um, dus het, ik, in. in Gestel was natuurlijk aan de ene kant uh, het Indonesische probleem voortdurend aan de orde. Dat was ook toch de oude Unie-gedachte. De Unie had zichzelf opgeheven en Hans Hooman en de Kwaai we zaten daar ook in. Haar ja, Gestel. Uh, we, we hadden vrienden. Uh, maar. Um, Dan ben ik even de draad kwijt. Nou, het ging over de vraag. wat. Werd er in Gessel al nagedacht, ja. wat moet je met Europa na de oorlog en wat moet je met Duitsland? En u zei net, nee, er werd, zeggen, ik, ik heb daar over nagedacht, um, maar er werd uh, meer over de binnenlandse politiek, He, je had nog de, de, de Unie-mensen, de Unie was opgeheven. En... Was u dan de enige in Gessel die nadacht over wat moeten we met Duitsland, terwijl de rest alleen maar met Nederland bezig was? U was, weer, was het ik, zo erg? Ik geloof dat het zo wel was, ja. Goed, nou, en ik want, heb, uh, het geeft te denken uh, over onze politie van toen. Ik heb wel, moet ik er direct bij zeggen... Uh, er was één in Nederland totaal vergeten man... die voor mij een groot man was, Meijer Raneft. Die was in... vicepresident geweest van de Raad van Indië. En die had een wereldblik. Maar dat was de enige. Samen met u dan, hè? Nou, ik heb van hem een hoop gelezen. U begon het een ja, beetje te krijgen, wilt u zeggen? Goed. Ja. Twee Nederlanders met blik op de wereld in uh, de jaren 40. En, en de rest ja. niet. Ja. Ja. ja, goed. Maar dan, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, gaat u zich vanaf 1947, zeg maar, zo'n beetje ja. tot nu bezighouden met Europa... Ja. Uh, vanaf 1950, als door het plan Schuman, dat is een Franse minister van Buitenlandse Zaken... die de, de, dat Europa een beetje vorm begint te krijgen... Uh, dan krijgt u een compaande bij. Want het plan Schuman was eigenlijk van Jean Monnet... een hoge Franse ambtenaar. En, uh, en, en u beiden uh, trekt dan eigenlijk de kar. Wat was nou het ideaal van u beiden? Uh, kunt u dat even kort schetsen, hoe u dat voor zich zag? Uh, Kijk, eh... Uh, ik heb dus uh, lange, lange jaren met Monet Nauw samengewerkt. Um, maar ik kijk natuurlijk daarnaar naar, door mijn ogen. Dus er zullen andere mensen ook een ander beeld van Monet kunnen okay. geven. Wat voor mij vanaf de allereerste dag uh, dat ik hem hoorde vaststond was... dat het hier niet ging om kool en staal. Of dat het ook ging om kool en staal dat het ook ging op een Duits-Franse verzoening... maar dat daar iets heel anders achter stond... namelijk de totale noodzaak van een nieuwe organisatie... van het internationale leven. En dat uh, de grote obstakel voor een blijvende vrede... de soevereiniteit was. En dat de breuk in die soevereiniteit een noodzaak was... en in Europa moest beginnen... Dat namelijk met de balance of power als zodanig, als regulerend element in internationale betrekkingen, nooit een voorvolgende oorlog voorkomen kon worden. Ja. Goed, meneer Kootstam, heel hartelijk dank. Dit was onze salon in Europa voor vandaag. De biografie van Max Koonstam, waar het in dit fragment van OVT over ging, verscheen in 2008 bij uitgeverij Het Spectrum. In dit uur zijn we bezig met een radioreis langs fragmenten met Max Koonstam en in dit geval gaat het over hem. In 2005 besprak journaliste Aukje Holtrop een boek van Max. Het heeft een pakkende titel. Brieven uit Hitler's herngefengnis, 1942 tot 1944, van Max Koonstam. Een belangrijke... Europeaan, zal ja. ik nou maar zeggen. Iemand die vast ja stemt. Daar ben ik van overtuigd. Um, die heeft in de gijzelaarskampen gezeten. In Haren, in Groningen. En in uh, sint Gestel. Ik weet nooit of je moet gestel zijn of gestel. Laat maar gestel houden. Um, en daar heeft hij een uh, hele uh, intensieve correspondentie van bewaard. Brieven die hij aan zijn ouders schreef. En aan meer mensen. Maar... Uh, met name aan zijn ouders. En die, komen, die, heeft, die zijn nu verzameld. En je krijgt dan een heel goed beeld... van wat er in iemand van een jaar of 25 omgaat. Die uh, ja, een beetje bij verrassing toch ineens wordt opgepakt. Eerst in Amersfoort een tijdje zit. Dan naar Groningen en vervolgens in Sint-Michielsgestel. Maar niet weg kan komen daar ook. Hè? Terwijl om hem heen voortdurend mensen worden losgelaten aan het eind. Gebeurt dat bij hem niet. En achteraf blijkt ook wel dat de Duitsers in hem zagen een, een heel erg anti-Duits en anti-nationalist, nationaal-socialist zagen. Die bovendien ook nog niet helemaal zuiver bloedig was, om het zomaar eens te zeggen. Dus achteraf is wel begrijp ik dat hij bijna bij de laatste groep pas in september 1944 wordt vrijgelaten. Maar goed, dat, dat, dat weet, je, weet hij ook niet. Dus elke keer hoopt hij er weer op dat hij weg mag. Als Hitlerjarig is, op 20 april worden er mensen vrijgelaten. Enzovoort, enzovoort. En de eerste jaren in dat kamp zijn, uh, zijn ook nog zo dreigend. Omdat er wel een paar keer is gebeurd, dat er mensen zijn doodgeschoten. Als er iets in Nederland gebeurt, in het verzet of, of een aanslag hier of daar. En, de, de daders uh, melden zich niet, dan, ja, dan zaten die gijzelaars daar... als, uh, als, uh, nou ja, als middel om wraak te nemen. Dat, die dreiging dat kun je niet zo goed voorstellen. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk als je weet, dat kan mij overkomen. Daar in die brieven naar zijn ouders, waaruit een ontzettende warme band blijkt... bespreekt hij heel nadrukkelijk en, en heel expliciet... Ja, eigenlijk wat hem op de been houdt, wat belangrijk voor wat hem is. En wat is dat dan? Wat houdt hem op de been? Nou, dat is voortdurend een... een, een nou ja, een bewonderenswaardige manier van denken over politieke verhoudingen, over de verhouding met Indië. V, uh, zijn uh, gevoel voor God. Hij is heel godsdienstig en dat ontwikkelt zich in zulke situaties. Dus voortdurend vragen die daarmee samenhangen. Er zijn daar mensen die intellectuelen zijn en dominees en politici in dat kamp. Dus hij krijgt de gelegenheid om op alle manieren daarover te praten. En dat is heel... ja, maar je moet wel iemand hebben waar je je geest zeg maar, aan... Staat. Ja, en dat doet hij. Die behoefte heeft hij ook. Dat is heel... In... Dat is, ja, dat is gewoon heel interessant. En, uh, en, en het is een beetje ouderwets ook, want ik vind die man werkelijk uh, ja, ongelooflijk. Intelligent en, en, en, en invoelend blijven en zich ook voortdurend bewust zijn als je over Duitsers als vijanden denkt, wat hij op een ogenblik natuurlijk toch gaat doen. Lijkt me wel, ja. Dat hij toch ook wel weer dan signalen krijgt van dat je dat moet relativeren. Ook zijn ouders die, ken, die kennelijk op die manier ook op zijn brieven reageren. Het is dus buitengewoon leerzaam voor, vind ik zelf, om, om te kijken hoe je in de. In de toch, Ellendige omstandigheden van zo'n... Zo het is een heel chique kamp, he, met veel britje en uh, slapen en lezen. Dus er heeft, hij zegt dat ook wel eens: het is buiten veel erger dan hier. Maar alleen, zij zijn daar wat vrijer dan ik hier. Hij vindt het verschrikkelijk in het kamp. Hij is namelijk ook nog verloofd geraakt en hij houdt heel veel van een vrouw... met wie hij ja, dolgaat wil trouwen, maar niet weet of dat ooit van zal komen. Het is natuurlijk ook het rare, wij lezen dat en we denken... ja, die man, daar is het allemaal goed mee afgelopen, maar... Dat dacht zo'n jonge man niet. En dat is heel... Ik, ik vond dat heel... Um, nou, ik, ik vind het heel... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is leerzaam en omdat hij goed schrijft... En is het ook wel een blik in een, in, een, in een manier van... in een denkwereld waarvan je denkt... zo wordt er door maar weinig mensen nog gedacht. Zeker als je nog zo jong bent. Zo, zo vooral met verantwoordelijkheidsgevoel... En, en, en intelligentie en kennis van literatuur... En, zonder dat, ja, op zijn 25 ste Ja, ik vind het ongelooflijk. Ja. En dan die, ja, wat ik leuk vind, ja, dat is toch heel ontroerend, zo'n ontzettende warme band met, met ouders. En dat ook, ja, zo nu en dan ook opschrijven hoe belangrijk dat voor je was. Wat je hebt geleerd in die opvoeding. Ja, ik vond het een heel, heel mooi boek. Maar het, het, het ouderwetse zit er ook aan, maar dat is, dat is niet bijvoorbeeld een uh, nadeel. Al dus, Aukje Holtrop over Max Koonstams boek Brieven uit Hitlers herengevengnis verschenen in 2005. Het is een hele bijzondere man die Max Koonstam van 1976... Tot 1981 was hij de eerste president van het Europees Universitair Instituut in Florence. Hij werd later erevoorzitter van het European Policy Center in Brussel. In 1977 kreeg Max Koonstam de Waterler Vredesprijs. In 1987 de Jean Monnet-prijs. En in 2004 een Roosevelt Freedom Award. Ik ga u nu een voorproefje geven van het marathoninterview... dat Chris Keijnen met hem had voor de VPRO in juli 2004. Goedemorgen. U bent verbonden met de VPRO en u hoort de herkenningsmelodie van het marathoninterview. En onze gast van vanochtend bevindt zich in het gezelschap van onder meer de Amerikaanse presidenten Truman, Kennedy en Carter. Van Václav Havel, van Michael Gorbachev, van de Dalai Lama en van VN-secretaris-generaal Kofi Annan. Tegelijk met de laatste werd hij dit voorjaar namelijk... evenals de genoemde groten der geschiedenis gelauwerd... door het Roosevelt-instituut. Op 8 mei ontving hij de Freedom From Fear Award... uit handen van zijn petekind, prins Constantijn. Een kroon op het leven van de dit jaar 90 geworden... Max Koonstam. Een leven dat getekend is door de noodlottige Europese geschiedenis... van de eerste helft van de vorige eeuw... met als dieptepunten verblijf in het concentratiekamp Amersfoort... in het eerste oorlogsjaar. Met name daar ontwikkelde zich bij Max Koonstam... een visie op de mens en de wereld... die de tweede helft van zijn leven zou bepalen. Die tweede helft begon in 1950 met het plan Schuman. Een door de Franse visionair Jean Monnet bedachte samenwerkingsconstructie. waarin de voormalige Europese vijanden gezamenlijk de productie van kolen en staal gingen beheren. De daaruit voortkomende Europese kolen- en staalgemeenschap. waar Max Koonstam de eerste secretaris van werd. is het embryo van de huidige Europese Unie. Zijn verdere leven lang heeft Max Koonstam. geijverd voor die Europese eenwording. Maar. Zoals Jean Monnet altijd heeft gezegd... de Europese eenwording is geen doel, maar middel. Middel om te komen tot een zodanige wereldordening... dat die mens, die zijn medemens zowel een wolf als een lam kan zijn... wordt ingebed in structuren en regels die het goede naar boven halen. Eerder deze week verplaatsten wij de microfoon naar het Waalse gehucht Vanve. Naar een eeuwenoude boerderij op een prachtige heuvel tussen Brussel en Luxemburg luistert u naar het marathoninterview dat Chris Keijne heeft met Max Koonstam. Meneer Koonstam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, kan niet uh, nalaten te beginnen over de plek waar we hier zitten. We zitten op een prachtige plek. Misschien kunt u zelf even... U kent het uitzicht al, ik geloof al bijna 40 jaar. Ja, we hebben... Uh, nadat we een paar jaren in, hele gelukkige jaren in Luxemburg hadden doorgebracht... en ik terugging naar Brussel, uh, wilden we toch graag iets voor de weekends hebben. We hadden vijf eigen kinderen en nog een, een, neef, een neefje van dezelfde leeftijd in huis. Dus we moesten iets hebben ruims en niet te ver weg van Brussel. En we hebben uh, door vrienden werd aangeraden in deze buurt te zoeken... En dat hebben we ook uh, uh, gedaan in het begin van 60, 1960. En uh, uh, het toeval speelde een grote rol in dingen. We, het was een prachtige late novemberdag, toevallig ook nog onze trouwdag. En uh, we zouden buiten een kopje thee drinken... maar mijn vrouw had vergeten om water mee te nemen. Dus geen thee. Dus gereden door en kwamen in Serignan, aan de overkant van deze heuvel... waar een kroegje staat en daar hebben we een kopje thee gedronken. En nog eens gevraagd of er hier in de buurt geen huizen te huren waren. Toen zeiden ze, nee, van huren is geen sprake hier, dat bestaat helemaal niet. Maar er is hier een dorpje vlakbij en als er een boer sterft... dan blijft dat huis leeg. Ga daar maar eens kijken. En toen zijn we hierheen gereden, die schutting waar u gekomen is... die was er nog niet, dat is domein, het domein, kroondomein... Uh, ook dat wisten we niet dat het kroondomein was. En uh, we reden beneden langs en zagen dit huis hier staan. En zeiden min of meer voor de grap, daar staat ons huis. Toen we erheen was het leeg. En het bleek dus twee huisjes. Ze zijn aan de overkant, wonen een heel oud va vaartje toen. En uh, die heeft ons verteld uh, dat het huis... Het zijn eigenlijk twee huizen aan elkaar gebouwd. behoorden aan de... De vrouw van de boswachter, die daarop wat we noemen de ferm... dat, is het, dat behoort aan de, aan de koninklijke familie in België. Dat is het kasteel waar we hier ja, op, op ja, uitkijken? Ja, ja. Daar woont de koning af en toe? Ja, ja, toen hij nog prins was, kwam hij heel vaak. Nu hebben ze ook nog een slot aan de overkant van de heuvel... dat groter en comfortabeler is. Maar dit ziet er altijd belig uit en is ook prachtig. Ja. Nou, toen uh, we hebben we het gezien op een zondagavond. En de volgende zaterdag zaten we bij de notaris om het te kopen. Ik kan het me voorstellen, want het is een, een hele mooie plek. Het is een prachtige uh, oude boerenwoning. Ja, en elkaar. het had, het had uh, telefoon in het dorp. Er was elektriciteit, er was water. Dus die dingen waren er allemaal. En de weg naar Brussel was toen, nou ja, anderhalf uur. Want je moest doornamen, maar niet te ver weg. Ja. Dus het en... was allemaal. Uh, u, u, u zegt dat alsof het allemaal vanzelfsprekend is. En uh, na de inleiding weten mensen ook wel een beetje waarom dat zo is. Maar we zitten hier niet in het geografische, maar wel in het politieke hart van Europa. En dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig. En voor mij was dus ook standplaats Brussel uh, naar Luxemburg. Toen ik dus met het comité Monet, uh, voor het comité Monet werkte, was Brussel aangewezen... Uh, en bovendien hier ook nog heel makkelijk, want ik heb 20 minuten van hier de, de trein. Uh, uh, naar Brussel, maar ook naar Luxemburg. En je kan heel makkelijk met uh, auto naar Luik bijvoorbeeld, zodat ik heel makkelijk uh, van hieruit naar Bonn en Parijs kan. Ja. Maar Brussel was natuurlijk toch ons. Het was in het begin echt een weekend-vakantiehuis. Ja, want, nou ja, dat, dat is net ook al wel even uitgelegd. Uh, Europa heeft uw leven bepaald. Zeker het, het tweede deel van uw leven. Uh, ik heb een dikke map met interviews uh, doorgelezen die een jaar of twintig maar terugging. U moet er in die twintig jaar daarvoor ook nog veel gegeven hebben. U ontvangt met een engelig geduld hier journalist op journalist. Zoals mij nu ook weer om steeds eigenlijk hetzelfde verhaal te vertellen. Wat is in een notendop dat verhaal, wat u wilt vertellen? Het verhaal is niet makkelijk in een notendop samen te vatten. Nee, daarom we gaan... gaan we er ook drie uur over doen. Maar... We gaan er drie uur over doen. In het begin zeker de hoofdzaak... het doorbreken van de visieuze cirkel van haat en afbraak. En dat is dan in een notendop waar het over gaat. Maar de heren hadden zoals gezegd op 23 juli 2004 maar liefst drie uur de tijd. En wanneer u dat marathoninterview in zijn geheel zou willen beluisteren... ga dan naar vpro.nl slash marathoninterview. Met Max Koonstam eerder uitgezonden op 23 juli 2004. Hij werd geboren in 1914 en overleed op de datum van vandaag. 20 oktober in 2010, 96 jaar. Was die en wat een prachtig en zinvol leven? Ik kan niet anders zeggen. U luistert op Radio 1 naar Woord, het VPRO-programma waarin wij op reis gaan langs prachtige radiofragmenten. Mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord, heeft u vragen. Opmerkingen of wilt u verhalen aan ons kwijt, mail dan naar woord.vpro.nl of stuur een kaartje naar de VPRO ter attentie van Woord. En dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. En u kunt Woord ook volgen via Twitter, dat is twitter.com slash woord.nl of ga naar facebook.com slash woord.nl. Het is tijd voor een kort journaal. In het volgende uur gaan we verder met Woord en dan... Uh, zou ik u willen adviseren om vooral niet in slaap te vallen. Want het volgende uur is ingeruimd voor een prachtig interview met Jan Wolkers. En voor de noeste arbeidsverrichtende onder u probeer twee dingen tegelijk te doen. Werken en luisteren. Tot zo.